Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Israël zijn vanochtend de stembureaus opengegaan voor parlementsverkiezingen. Die worden voor de tweede keer dit jaar gehouden... omdat het premier Netanyahu naar de verkiezingen in april niet lukte... om een coalitie te vormen. Zijn belangrijkste uitdager is oud legerleider Benny Gantz... van de partij Blauw en Wit. Benjamin Netanyahu is al sinds 2009 aan de macht... en was dat ook al van 1996 tot 1999... De helft van de Nederlanders vindt dat een overschot op de landelijke begroting vooral besteed moet worden aan salarissen in de publieke sector, zoals het onderwijs en de zorg. Dat is een van de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Ook meer blauw op straat en de woningbouw wordt belangrijk gevonden. Minder populair is extra geld naar defensie en de bouw van nieuwe wegen of een luchthaven in zee. Een klein deel van de Venezolaanse oppositie wil praten met de regering Maduro... zonder deelname van de oppositieleider Guaido, schrijft Persbureau EP. Vier leiders van kleinere oppositiepartijen tekenen live op de staatstelevisie... een overeenkomst met de regering om het gesprek aan te gaan. Het zou voor het eerst zijn dat een deel van de oppositie... op eigen houtje met Maduro gaat onderhandelen... Venezuela is onder Maduro's leiding in een diepe humanitaire en economische crisis beland. Oppositieleider Guaido, die zichzelf in januari uitriep tot interimleider, wilde Maduro uit het zadel wippen, maar dat is hem niet gelukt. Rob de Nijs stopt met optreden. Bij de 76-jarige zanger werd onlangs Parkinson vastgesteld, meldt de Telegraaf. Vlak na de diagnose viel de Nijs van het podium bij een optreden in Naaldwijk. Volgend jaar komt er een afscheidstournee en de zanger gaat ook nog een cd maken. Rob de Nijs heeft een carrière van meer dan 60 jaar achter de rug... met hits als Ritme van de Regen, Malle Babbe en Banger Hart. Het weer het is op de meeste plaatsen droog. Wel kan er in het zuiden lokale mistbank ontstaan. Later vandaag een mix van zon en stapelwolken, met in het noorden nog een buitje. De temperatuur ligt tussen de 15 en 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen wordt de vangrail gerepareerd. Tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk Oost staat het nog steeds heel erg vast. 12 kilometer en drie kwartier is de vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hilversum en Knoop het Rijn 20 minuten vertraging op de N244 Alkmaar-Edam bij de aansluiting met de A7. Op de A N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk ook een kwartier vertraging. En 5 minuten op de N244.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 Hey jongens en meisjes, ZFM tegenwoordig vanaf 1 oktober ZFM 24 uur per dag. En uh, mijn naam is Ger Hoogman. En ik uh, breng je naar uh, 10 uur vanochtend. Het is 4 over 8, 5 over 8 alweer tijd Plichters Je En hier is Dallas Summer. En I feel love in de morgen. Het is vandaag dinsdag. 17 september, dat houdt het in. Dat houdt in Prinsjesdag, dames en heren. Veer erheen. Dan kan je om twee uur de balkons zien en dan kan je zwaaien naar de koning en de koningin. Goedemorgen, geschieden. met een maximum van 16 graden en een minimum van 12. Het is op dit moment 14 en overwegend bewolkt. Kijk, dat heb ik weer. Hè. Eigen mevrouw erbij. Ik merk al vertellen wat het weer is. Ja, dat weet je dan ook. De allerleukste muziek bij ZFM in dit geval. Thank you for being a ja, natuurlijk, Andrew Gold. Thank you for being a friend. En muziek van Cordrayer.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 Are you? Thank you for being Thank you a friend Helaas is hij niet meer onder ons Andrew Gold Thank you In 2011 overleden -op wel een leuke zanger, hebben een mooie plaat achtergelaten. Zoals deze, thank you for being a friend. Op ZFM, 24 uur per dag, het geluid van Zandvoort. Mijn naam is Gerloogman en ik zit hier tot uh, 10 uur. Morgen natuurlijk weer, om deze tijd, Walter Frans. En zo doen we dat. Even de allerbeste groep uit de 60 en 70 jaren.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 Believe really me wat er ooit is gemaakt. Misschien heeft hij daar wel gelijk. God only knows. 1966 opgenomen en moet je al horen hoe dat nog klinkt. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Een redelijke dag in Zandvoort. Het blijft droog, dus... Uh... laat je paraplu maar buiten. En ik bedoel binnen. Ik bedoel dicht. Bijna kwart overdag. acht. Nog sterker, het is nog kwart overdag. En dit is Spendou Ballet. This is the song of little Joe. She's not the girl I used to know. Forever screaming all the day and night. She used to be a diplomat. But now she's dying the money Bij ZFM Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort Michael Jackson van de, het album Bad The Way You Make The Feel Met die hele, die clip met die hele Mooie dame, waar die achteraan Holden Zandvoort heeft het, en jij beleeft het De allerleukste muziek, allermooiste Muziek, allerswingendste Muziek, 8 uur 23 Bij ZFM Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag Hou hem erop en je kan ook op tv kijken. Kanaal 40, Zichko. En hier is Bobby, Bobby Brown. Oh, permission my own, my own That's my prerogative. They say I'm crazy. I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty. But I don't give a damn Getting good is how I feel Some ask questions Why am I so real? But they don't understand me I really don't know the deal about a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I finish far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 ZFM is my priority. En afgelopen vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer afscheid genomen. En misschien heb je kunnen horen bij ZFM. Live uitgezonden. Spannende sensatie was het. En eh... Uh, het deed wel wat. Ik was erbij en uh, ja, het was een mooie, mooie afscheid. Hier is Midnight Oil. And the beds are burning. The breeze, the time 10 minuten over half negen. ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Met de allerleukste muziek hier. Lekker wakker worden, met een kopje koffie. Wat wil je nog meer? En dan vroeg ik naar, naar je baas. Die werkt je wel voor jezelf. Het verschil is duidelijk. duidelijk. Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio. 106.9 Dit is ZFM. Zet dat met tegenwoordig, vanaf uh, oktober, nog een paar weken. En dan uh, komt het nieuwe schema. En dit is Stefan de Woll. your motor running, head out on the highway, looking for adventure, in whatever comes our way. and lightning Every metal thunder Racing with the wind En bijvoorbeeld 60 jaar. Boordje in Nog een hele hoop te doen in Zandvoort in september. De 26 september is de regenboogborrel uh, Zee In de haven van Zandvoort. Altijd leuk. En de 28 september het Oktoberfest. Gratis in het centrum van Zandvoort. Om 8 uur, s'avonds. Mooie zeegaams, hartstikke leuk. Goedemorgen. ZFM. Hier is Yvonne. Elliman. Een nummer die je niet zo vaak meer hoort Love Pains 24 uur per dag het geluid van Zandvoort Met cultuur, evenementen, gemeentenieuws, politiek, sport, welzijn En natuurlijk het weer en verkeer Het is 6 minuten over half negen. Kom op Yvonne Doe eens je best Lang intro, weer nog meer. Hey Google, waar staan de fietsers? Er is weinig verkeer in Hogeweg 34 A2042 GH Zandvoort. Nou, een beetje je het iedereen wel. Geen fiets op de Hogeweg.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 Ja. Hij heeft al niet meer gehoord, die plaat. Dat is het leuke. Van, uh, van muziek die je een tijd niet gehoord en toch denkt van. Uh, goh, dat was wel leuke. Die weet ik nog. En zo je heb ik er nog eens klaarstaan voor je. Wat denk je hiervan? Alicia Keys. Leuke platen bij ZFM. Het geluid van Zandvoort Het is bijna kwart voor negen. En het is de Empire State of Mind. www.zfmzandvoort.nl Goedemorgen, Womack en Womack bij ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. De aller, aller, allerleukste muziek en de beste informatie over cultuur, evenementen, over de gemeente en over Womack en Womack. In de studio. Eén grote gezelligheid hier. Wij oh, zetten hem. Studio Tolweg. Live vanuit jouw zandvoort. is dit womak en womak? Ah, dat is ook fijne. Dit uit de 80s. Climb Fisher. And rise to the occasion. Goedemorgen. Zf1. Het is al bijna weer herst jongens, dus uh, wat dat betreft kunnen we weer de winterjassen uit de kelder halen. Klimey heeft nog het uh, nummer geschreven. I, know you, I knew you were waiting for me. Van Arisa Franklin. Ja. Ik denk dan niet ligt over hoor. Hij heeft zijn zakken wel gevuld die jongen. En terecht hoor. <coughs> het is vijf voor uh, negen. Bij ZFM. Als je om negen uur op je werk moet zijn. Moet je echt opschieten nu hè. Moet je echt je bed uit. En dit is Team from Shaft. Isaac Hayes Uit de film Shaft Die later nog eens een keer Opnieuw gedaan is En straks gaat hij praten Nou dat mag Van Zandvoort.